En in de eten op 106.9. Straks weer. FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Dit is door Negens 9, het, negen, het NOS-journaal. De fractievoorzitters van VVD, PvdA d 66 en GroenLinks praten komende ochtend verder met informateur Rosenthal over de vorming van het Paars Plus kabinet. Na afloop van de eerste verkennende gesprekken gisteren heeft deze 66 leider Pechtold afzonderlijke gesprekken gehad met zijn VVD en PVDA en Cohen. James, the yes, Thank you.